Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd komen PVV, VVD en BBB weer bij elkaar om te praten over een nieuw kabinet. Ook vandaag zal NSC-leider Pieter Omtzigt daar waarschijnlijk niet bij zijn... Informateur Plasterk heeft hem wel opnieuw uitgenodigd, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Ondanks wat er deze week is gebeurd, ziet Plasterk dus nog wel mogelijkheden... voor de vorming van een coalitie van deze vier partijen op de een of andere manier. Eh, in het weekend gaat Plasterk dan zijn verslag als informateur schrijven. Dat gaat maandag naar de Kamer. Woensdag is er een debat over en dan zal moeten blijken of er een Kamermeerderheid is... om op de een of andere manier verder te formeren en zo ja hoe. Nou, dat horen we dus volgende week. Een man van 37 in Hoge Zand is vannacht overleden. Waarschijnlijk nadat hij was neergestoken. Het gebeurde in een woning in het centrum van het Groningse plaatsje. Toen de politie daar aankwam was het slachtoffer nog in leven. Maar hij overleed dus later alsnog. Er is iemand opgepakt, een man van 53 uit Hoge Zand. Het filmfestival van Berlijn heeft de uitnodigingen ingedrokken... van vijf extreemrechtse politici van de AFD... Meer dan 200 acteurs, regisseurs en andere personen uit de filmwereld riepen daartoe op. De reden ervoor is dat leden van de AFD op een geheime bijeenkomst plannen bespraken over de deportatie van miljoenen Duitsers met een migratieachtergrond. En dat was lang. Misschien een tikje saai, maar ook bijzonder. Het eerste interview van een Westerse journalist met de Russische president Poetin sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Tucker Carlson, een omstreden presentator die vorig jaar ontslagen is bij Fox News, vroeg onder meer of Poetin ooit Polen zou binnenvallen. Can you imagine a scenario where you send Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? Hij zegt dat hij dat alleen doet als Polen Rusland aanvalt. Het ging niet alleen maar over de oorlog. Poetin begon het interview met een drie kwartier durend geschiedenisverhaal. Daarmee wilde hij bewijzen dat Oekraïne onderdeel is van Rusland. Het weer nog grijs en in het noorden vooral best wat regen. Daarna is het vaker droog en breekt de zon ook af en toe door bij 10 tot 14 graden. En morgen meer van hetzelfde, wel wat vaker droog dan. In de avond is er wel weer regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze, ZFM. Ja, een hele, hele, hele, hele goede morgen. Je luistert naar de boys, ZFM Zandvoort. Met, ja, ik ben niet alleen natuurlijk. Ik ben er ook en Gerry is er ook. Gerry is er ook. En we hebben een hele speciale gast, Willem. Echt waar. Kom nog jij hem eens aan? Nou ja, je zei het nog voor de helft eigenlijk, dus je maakt me eigenlijk al een beetje het gast voor de voeten weg. Willem, Jan van de KNRM? Jan Willem. Heel herstel, doe even over. Doe even over. Peter, wie hebben wij vandaag? Nou ja, goed, uh... We moeten even het plaatje volledig maken. Jan Willem van de Bout. Van De Bout van de KNRM. In de koninklijke ja. Nederlandse reddingsmaatschappij. Ja. Wij worden gered vanmorgen, morgen, Hoe zie ja. je dat? Er ja. ja. ja. kan niks gebeuren. Nee, ja, nee, ja. je je je je Voelen ons helemaal veilig. Je kan je goed, hier toch nee. niet zwemmen binnen. Dus, uh, nee, nee, nee. Hier, hier nee, nee. heeft Jan Willem niet veel te doen, toch? Nee, nog nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Wat nee. vinden jullie van de wereldproblemen? Wat vindt u van uh, het afhaken van uh, onze vriend. Uh, Pieter Omtzigt. Meestal begint hij aan het eind van de uitzending over politiek. Hoef je niet op in te gaan hoor. Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Wat oh, sturen nee, ja, u ervan? Ja, ja. Het is een heel groot vraagstuk voor Nederland. En ik hoop dat uh, uh, welke politieke partij eraan uh, uh, <tus> <tus> wordt tot er snel een nieuwe regering komt. Zodat er weer nieuw beleid... Uh, kan ontwikkeld worden en het land gereageerd. Ge en ook beleid harder. in het voordeel van de KNRM. Want jullie hebben, krijgen niet zoveel subsidie van de overheid, geloof ik. Wij nee. krijgen totaal geen uh, helemaal subsidie. Helemaal helemaal niks. Waarom, ja, waarom eigenlijk niet? Ja. Uh, het is ook een stukje eigenwijsheid van de KNRM. Uh, we zijn ja. eigenwijs... Uh, uh, uh, doordat wij geen subsidie krijgen... Uh, kunnen we ons eigen beleid ontwikkelen. Dat is ook waar. Ja. Je hebt geen uh, regels hè, en zo verder. Nou, we, we Wel, hebben, je eigen regels. Nee, we nee. moeten we ons ook aan de wetgeving houden. Tegenwoordig, uh, alles is uh, gereguleerd. Ja. Maar de KNRM kan wel zijn eigen beleid ontwikkelen. Uh, uh, wie gaan we redden? Hoe gaan we redden? En ja. uh, uh, uh, met wat voor materiaal uh, gaan we redden? Maar de praktijk is jullie redden het, toch? Wij redden <laughs> ja. dankzij de redders aan de wal. Zo noemen wij de mensen die ja. uh, donateur zijn... en ja. uh, erfenis en legaten ja. aan de KNRM... Uh, ja. Hoe is het op de werkvloer bij de KNRM? Want je hoort, uh, niks anders is het Niels... als uh, mensen die zich belaagd voelen tijdens uh, hun werkzaamheden... bedreigd worden door hun uh, collega's... gepest worden door hun collega's. Dat doen jullie vast niet bij de KNRM. Uh, nee, wij zijn uh, een hele hechte club. Ja. Uh, uh, uh, heel divers. Uh, uh, uh, uh, we hebben te maken met uh, gepensioneerde futters... Uh, en werkenden uh, die in allerlei uh, werkgebieden uh, werkzaam zijn. Uh, uh, zelfstandigen zitten ook bij de KNRM. Ambtenaren zitten bij de KNRM. En samen bij de KNRM zijn we weer één familie. Kijk. Ja, ja. En we is moeten zo. het met z'n allen uh, zien te redden. We zijn één team. Ja, fantastisch. Ja. Ja, uh, iedereen maar dat, is... moet ook. dat moet ook. Je moet, moet ook samenwerken, toch? Dat is het belangrijkste, ja, dat je langrijkste... kan samenwerken. Ja. Dat is ook een wijze om bij de KNRM te komen. Ja. Je moet... Passen binnen het team en ja. uh, uh, uh, uh, zeg maar een toegevoegde radertje zijn. Ja. Is het nou zo dat de mensen die uh, bij jullie uh, binnenkomen en uh, deel willen nemen, zeg maar als vrijwilliger bijvoorbeeld, dat die bepaalde verwachtingen hebben dat ze dan ook binnen de kortste keer op zo'n boot zitten? Uh, Sommigen uh, uh, uh, wel. Uh, er zijn ook mensen die komen binnen om bewijs van de bootwagen te besturen. Want ik zeg altijd maar zonder bootwaterchauffeur. Komt die boot niet nee, in het water. Nee, nee. En dat is wel een essentieel radertje van het uh, hele gebeuren. En uh, uh, er komt heel veel op mensen af. Want uh, uh, uh, laat ik zo stellen. Om te kunnen varen en het kunnen redden op zee. Er komt er best wel aardig wat bij kijken. Qua training en uh, instructie. Dus uh, in het begin zit iedereen van. Ik heb vanavond zoveel gehoord. Moet even laten bezinken. Ja, ja. ja, Ik kan me heel goed voorstellen. En de mensen die dan net bij jullie binnenkomen... wat voor werkzaamheden krijgen die te doen? Uh, we beginnen eerst een algemene inleiding. Wat is de KNRM? Uh, de KNRM bestaat uh, al ruim 200 jaar. Ook 200 jaar in Zandvoort. Uh, uh, uh, we vertellen uh, heel globaal wat de KNRM doet. Ik zeg altijd maar... Uh, wij redden uh, op strand en op zee zeg maar, tot en met Noordwijk, tot en met uh, IJmuiden... waar ons buurtstation zit, tot ver achter het windmolenpark. Ja, dat, uh, uh, is. dat is ons werkgebied. Ja. En uh, uh, je, je kan niet zeggen uh, van uh, uh, uh, morgen, en mijn uitdruk... Uh, het kan soms weken, maanden stil zijn... Ja. en dan binnen een week tot we drie dat keer ineens op het water ja. zijn ja. om uh, te redden. Gerry, jij kent de, de organisatie veel langer dan ik... En het geldt nou, voor Nou ook. Kennen is een groot woord, want ik ken het eigenlijk helemaal niet. Oh, maar dan ga je vanmorgen, vanmorgen ga je er veel meer over leren. Ja ja, ja, ja, ja. En aankomend weekend trek jij je bikini aan en ga je aan boord van de boot. Ja, ja, ja. ja. Nou, met bikini uh, redden wij niet. Wel, wij hebben gewoon dat een, mag niet, hè? Nee, nee in het kader nee, nee. van veiligheid. Uh, uh, die boot is uh, uh, bijna geel van aluminium... Ja. En dan uh, in je bikini dan stoot je of je tenen open. Het <laughs> uh, is gevaarlijk, levensgevaarlijk. En het is te koud. Uh, ja. Wij hebben allemaal een overleenspak aan waarbij je 24 uur in het water uh, uh, droog ja. en warm kan blijven. Dus, uh, ja, want onderkoeling is een uh, niet ja. te onderkennen gevaar. Hè? Is een heel groot gevaar. Ja. Dat ja. wordt ja. vaak onderschat, uh, zeg maar. Ja. Ja. ja, want daar overlijden heel veel mensen aan als ja. ze te water raken. Hè? Ja. ja. En het kan soms snel gebeuren, zeg maar, zeker als er veel wind staat. Uh, uh, uh, vaak is de wind een, een versnellende factor uh, om onderkoeld te, te raken. Weet je waar je hart ook heel snel van gaat kloppen? Van lekkere muziek, let maar op. <lacht>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 Stef Bos met Fleur, dat was een, uh, was een happening hè, in Zandvoort. Dat uh, was zeker oh. een uh, hele mooie happening. Uh, te, uh, deels uh, om uh, de KNRM in het uh, zonnetje te zetten, zeg maar. Uh. Ja, want ik zag op een gegeven moment Stef Bos binnenkomen. Want ik, ik was toevallig uh, over het station door heen En ik zie hem binnenkomen. Het eerste waar hij me opkwam was, papa. Ja. ja. <laughs> ja papa. Hij <laughs> ja. ja, nee, zei, ik... Ik ben je vader niet? <laughs> dat is onbekend, hè, natuurlijk. Ja, ja. maar ja. Het, was, uh, het was een... Uh, hele mooie actie, vond ik. Het was uh, een uh, mooi geplande uh, druk actie, in ieder geval voor Stef Bos en uh, Fleur, ja. die uh, door het hele land uh, langs uh, Caner en zijn uh, gegaan. Ja, ze hebben er heel wat gehad, dat was 34 in totaal of zo. Ja, zoiets. Zoiets, Ja, ja, ja. ja. Ze zijn uh, vrijdag, zaterdag, zondag uh, <laughs> het hele land doorgesleurd... Om, ja. uh, ja. om een lied te promoten en kan er even ook uh, extra geen zonnetje te zetten. Ja, ja, want ik keek op een gegeven moment naar buiten en dacht waar blijven ze nou toch? Maar er stond ze dus een verslaggever bij hun auto. En die stond rustig als Stef Bos te interviewen. We noemen geen namen. <laughs> Onze kleine grote vriend Charles, ja... Ja, nou ja, ik denk, ik ga naar buiten. Denk, hij komt straks met de auto aan en dan ben de eerste. Nou, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. brutaal mannetje eigenlijk. Hè, ja. Wie Stef bos oh jij. Ja ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar hij kwam heel, inderdaad heel toegankelijk uh, tegemoet. Het ge, ja. dat geldt ook uh, voor, voor Fleur. Ja, dat heel aardig. Dat vond ik ook wel erg uh, aangenaam om hier uh, te ja, interviewen. Tuurlijk, dat ja, heel ja, leuk, tuurlijk, ja. ja. Hé hey, Wim, maar hoe zou het komen dat, uh, dat uh, dit niet meer gedraaid wordt op de Nederlandse radio? Daar had het net, uh, zeg maar... Toen de plaat hadden wij het er onderin even over. De, nou ja, nou ik, ik denk misschien... dat Het is allemaal, het is allemaal nog best nieuw, hè, eigenlijk. En uh, je zult steeds vaker zien dat de berichtgeving over de, K, over de KNRM... 200 jaar, dat er steeds meer in de media komt. Daar gaan we voor zorgen, natuurlijk. Um, en soms moet je de wind in de zeilen hebben. Hè, met heel een nummer. vaak. Hey. Maar dat is weer een andere groep. Hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is splitsing, hè. Dat is weer een andere groep, Ja. Ja, maar dat klopt, dat klopt inderdaad. En als je één keer in die flow zit... en ja. je gaat naar het betere weer toe... dus de KNRM komt nog meer in het nieuws. Ja. Uh, nou heb jij toevallig dan de site opstaan van, uh, van ja, knrm.nl. Ik, ik, zie, ik zie de golven hoog uh, bewegen op het beeld. Ja. Jammer dat de luisteraars dat nou niet zien... maar het is goed ook, want dan worden ze een heleboel... Nou ja, <lacht> ja. Ze kunnen natuurlijk ze dan, ja. gewoon gaan naar knrm.nl... en dan zien ze hetzelfde wat ja. jij nou ziet. Ja. Ja. En uh, ja, de, die site wordt steeds mooier. Ik ja, het wordt uh, steeds... Uh, uh, uh, Professioneler, ja, strakker top. en uh, van, echt van deze tijd. Het, uh, nou ja. ja, het wordt steeds toegankelijker en uitgebreider... en uh, om mensen te informeren, wat doet de KNRM... en wat hebben wij eigenlijk nodig om te kunnen blijven redden... de ja. komende 200 jaar, zeg ik altijd. Uh, ja, ja zo, is, zo is het wel. En, uh, Want de KNRM die, die timmert eigenlijk niet echt aan de weg, hè? Om het uh, te noemen. Dat heel veel mensen weten eigenlijk niet wij, wat ANRM doet. Wij acteren uh, uh, best veel op de achtergrond. Ja. Uh, uh, uh, als wij gered hebben, dan zijn de meeste uh, redders... die uh, staan alleen met de smaal van, we hebben het weer gered. We het gedaan, ja. Maar we staan niet uh, echt uh, te springen om het uh, nieuws wereldkundig te maken. Ja. Nee, nee. Maar dat is, ook, dat is ook de hele... Ja, zo werkt het ook eigenlijk. De ja, KNRM. we zijn gewoon dienstbaar tot we het uh, ja. mogen doen en ja. tot we het, ja. uh, uh, iemand hebben kunnen redden. Ja. En dat, uh... Ik zag bijvoorbeeld, uh, jullie hebben, uh, of de KNRM heeft uh, samengewerkt met de brandweer in Almere bijvoorbeeld, met een actie. Dus ze assisteren ook de brandweer, is in het heel er aanleiding toe is. In ja. gebieden waarschijnlijk rond de Meer ook, hè? Want, want daar zijn jullie ook actief. Hè? Ja, uh, KNRM heeft uh, uh, 46 reddingsstations uh, uh, langs hele Nederlandse Noordzee, Waddeilanden, uh, IJsselmeer. Uh, uh, uh, en het laatste nieuwste reddingsstation, Lelystad, <coughs> bestaat volgens mij 10 tot 15 jaar slechts. Terwijl uh, in Zandvoort bestaan we 200 jaar, dus uh, uh, wat dat betreft... Maar uh, Lelystad is ook niet zo ouder als Zandvoort. Het is nee, een nieuwe provincie, hè? Ja. Die hebben toch best een aardige watertje bij hun voor de deur. Ja, en ja, ja, ja, ja. er de gebeuren plak. daar ook gekke dingen. Ja, ja, ja, ja. dan spookt ja, het is, ook behoorlijk. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja, het is, Zit je bij het uh, Meer ook, denk ik? Hè? Ja, ja daar ligt het. Ja. Ja. Ja, hij is met ja, Markermeer. Ja, ja. Ja. ja, een fantastische organisatie. Maar is, wat is nou eigenlijk het verschil tussen de, de KNRM uh, en, en de reddingsbrigade? Uh, we <laughs> doen een hoop uh, uh, hetzelfde werk. Alleen, uh, ik zeg altijd maar, op een mooie zomersdag... Is de reddingsbrigade uh, preventief aan het varen op het water en dan zit ik op het strand of op het terras en ik kom in actie alleen als mijn pieper gaat. Ja. Mm -hmm. En de reddingsbrigade uh, uh, ontvangt subsidie van de gemeente. De gemeente wil graag een blauwe vlag hebben. Mm -hmm. Daar wordt strandbewaking bij en daarvoor wordt de reddingsbrigade ingeschakeld. En wij helpen soms de reddingsbrigade uh, uh, met kleine inzitten op het strand of uh, uh, het eerste deel van het water. Maar ja, we zijn ook ver achter het windmolenpark uh, eventueel uh, uh, beschikbaar. En daar komt de reddingsbrigade weer niet. Ja, precies. Okay. Ja, want burgemeesters zijn natuurlijk uh, verantwoordelijk voor de veiligheid in de steden en dorpen. Dat geldt hier natuurlijk voor Zandvoort, voor meneer Molenburg. Uh, en ja, dat ze dan een reddingsbrigade willen hebben. Dat, ja, dat is een, een, een lokaal politieke beslissing natuurlijk. En daar komt dan ook het geld vandaan. Ja. Ja, en de KNR, uh, KNRM is natuurlijk landelijk uh, bezig ook. Hè? Dus, dus dat, dat zou de landelijke politiek moeten invullen, toch? Ja. Uh, ja. Uh, KNRM probeert ook uh, de laatste tijd steeds meer iets te lobbyen binnen de Tweede Kamer. Uh, om zeg maar ook de regelgeving uh, uh, gunstiger te maken voor het KNRM. We uh, zijn bijvoorbeeld met een B2-problematiek te maken. Uh, uh, want KNRM-renningstations op het binnenwater, die zijn weer btw-plichtig. En daardoor is dat product 21% duurder dan uh, uh, de, oh. de zeerendningstations eigenlijk. Ja, en dat is eigenlijk zonde van het geld, ik uh, KNRM. Ja, Den Haag laat je je vaak verzuipen hoor. Dat is... <laughs> Vind je niet, Willem? Ja, ja, ja, je kijkt ja, me zo, ik... zo ernstig aan nu, maar... maar... Ja, dat haagste En wat vinden jullie nou allemaal van dat gedoe met, met van al die dames die zich bedreigd voelen en zo door mannen op het werk en zo? Wat een buur, buurvrouw van me die zegt: van, Nou, ze zegt Ik, ik, ik zeg, hoe, hoe is het met jouw werk? Ja, ik ben mishandeld door een man. Ze zegt: En die heeft me wel meerdere malen gepest en, en zelfs verkracht. Ik zeg: Wat heb je ermee gedaan? Nou, ze zegt: Ik ben gestopt met thuiswerken. Ja, nee, ja, de, ja, nee dit af en toe dan moet je hem. Eventjes, even aankijken van hoe, hoe staan zijn ogen... en dan komt hij met een verhaal en dan heb ik alles wist van. Nou, dat is goed te begrijpen. Maar binnen de <laughs> KNRM proberen wij het ook... Uh, uh, we hebben enkele dames uh, rondlopen... Uh, ...waarvan ik zeg, uh, die staan hun mannetje ook uh, Kijk, dat is een woord. Woord, uh, mooie woordspel. Die staan ja. hun mannetje. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja maar ook, ja. sommige mannetjes staan ook hun vrouwtje Of Ze staan ook af te wassen en koffie te zetten en taart te snijden en soep doen. te koken. Je ja. weet wel waarom God eerst een man heeft gemaakt en daarna de vrouw, hè? Ik ben niet gelovig, geen idee. Uh, nee, nou ja, hij, uh, hij maakt altijd eerst een schetsje. <laughs> nou kijk, dit bedoel ik nou, Jan waarom Snap je dat nou? Zul maar een stukje muziek doen even. Ja, maar even doen. Ja. Ja. ja, dat lijkt me ja. heel stommel. Ja. Goeie onderweg. Love is a burning thing en het makes a fiery ring, bounen.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 Ja, ring of fire. Ja, leg hem maar weer bij Willem neer. Dat geeft helemaal niks. Dat maakt helemaal niet uit. Nou, ja, luisteraars, op de eerste plaats de mensen die wat later zijn... Hebben ingeschakeld. Wat, hebben wat, ingeschakeld. Ja. We hebben een speciaal gast vanmorgen die ons alles vertelt over het redden op zee. Uh, uh, hij is ook zelf redzaam. Hij heet Jan-Willem van den Bout. Volledig. Heel en hij komt uit Heemstede. Maar woont, he? maar, ja. maar woont al jaren in Zandvoort. En dat bevalt hem heel goed. Ja hoor. Dat was ik in de krant. Ja, dat zeker weten. Want er stond voor jou een heel leuk artikel in de Zandvoortse krant, hè, toch? Ja. ja. ja. Um, jij bent dan bijvoorbeeld aan het oefenen op zaterdag, geloof ik. En, en dan kijk je het dorp over vanaf, vanaf zee. En ja, dat is een hele gekke gewaarwording. <lacht> uh, hoop eens te zien het niet. Maar dan uh, vaar je op zee en dan zie je het zonnetje achter het dorp omhoog komen. En dat oh, is gewoon ja. echt een. Uh, en fotografeer je dan ook? Wij leggen, uh, uh, soms uh, leggen wij dat gewoon vast. Dat is gewoon echt ja, een, een uh, gelukkig momentje. Ja. En soms zie je uh, uh, zeehonden zwemmen of uh, bruinvisjes. En dat, uh, uh, ja. Visjes? zijn best kleine, wel behoorlijke. Kleine bruinvisjes. Kleine bruinvisjes. <laughs> ja, van uh, een metertje of zo. Oh, nou ja. En dan. Ja. Uh, die heb ik niet in mijn aquarium. Het zijn biootjes, En, Braat, zwemmen, die mee, en opleiding. zwemmen die mee ja. met de boot? Uh, soms uh, zwemmen ze mee, ja. ja dat ja, is ja. gewoon echt een. Uh, ja, leuk. Ja. Hey, maar Dat prachtige licht wat je dan uh, vanuit het oosten ziet komen, dat gaan ze hier in Zandvoort dat gaan ze dat gewoon nabootsen willen. Want we krijgen straks een lichtjeswandeling. Uh, uh, wandeling hier Een lichtjeswandeling, ja, ja. ja, daar weet je dan wel hem alles van, denk ik. Ja. Zaterdag 17 uh, uh, februari uh, de Lightwalk. Ja. En er zijn diverse afstanden. Uh, uh, Volgens mij is 6 kilometer is de Family Walk. Ja. En dan nog uh, drie, vier afstanden erbij. Door Zandvoort uh, langs het strand. En uh, ook de KNRM uh, staat op het strand uh, met renningboot verlicht. En uh, oh, die, doorbank, die die, die regels jullie die mooie verlichting. Uh, uh, een paar uh, ouderen die hebben dat zich opgenomen om de boot ja. in het licht te zetten. Die hebben het Leuk. licht, die hebben het licht licht in het licht <laughs> ja. dat, Dit hebben wij altijd met de kerst. Hebben wij onze eigen light walk hier in de studio. Dat is gewoon één grote kermis ja. van verlichting en, en zo. Maar dit is het wat hoor. Ja. Wij uh, proberen het in ieder geval uh, dan uh, gezellig te maken voor de wandelaars. Uh, uh, ja. En sommigen lopen heel lichtvoetig te uh, kijken. Ja. En anderen ja. lopen echt in het straftempo <laughs> om. Uh, dat ze die 18 kilometer op tijd uh, moeten... Ja, ja, ja, ja, 18? ja, 6 ja. Ja. Ja. Ja, ja, kilometer is uh, ja, dus, zes, zes nog wel om te doen. Ja, maar doen hij is dus. wel ook helemaal uitverkocht. Hè? Hij was meteen al uitverkocht. Ja, ze, geloof, ja. ja, ja maar hij is af, uitverkocht. 6.000 mensen. Ja. Afgelopen maandag uh, is de inschrijving uh, gesloten, ja. begreep ik. Ja, en uh, het mooie eigenlijk van deze Lightwalk is dat de KNRM het uh, goede doel is... Uh, ja. waarbij nou, is de, is de mensen die zich in uh, hebben geschreven ook een... Donatie kunnen doen aan de KNRM. Verlicht een verlichtend bericht. Ja. Kijk, nee, Dankzij daar... hun kunnen we ook weer redden. Ja, ja, simpel ja is mooi. Dat. Ja, ja, ja. Maar ja. Ik zie ook een enorme kostenpost. Want recentelijk heeft de KNRM nieuwe bootwagens in gebruik genomen. Uh, op de reddingstation Steksel, de Kokdorps, Zandvoort ook en Blaringum. En zo'n bootwagen. Dat moet toch ook wel een behoorlijk prijsje ja, aan Ja, dat denk ik ook uh, wel. Ja. Zeg maar, de KNRM is uh, continu eigenlijk aan het vernieuwen. Uh, uh, uh, uh, ook de veiligheid van de, uh, uh, de vrijwilligers... Uh, maar uh, onze bootwagen, uh, de oude, was uh, sinds 1995 in dienst. En die was eigenlijk op. En uh, daardoor hebben we een, een nieuwe bootwagen gekregen. Dat lijken wel halve tanks, hè? van die rupsbanden toch? We <laughs> hebben rustbanden nodig om uh, over het strand uh, te kunnen manoeuvreren... Ja. en uh, uh, tot die hem, uh, de boot netjes in het water uh, neerzet. Ja, ik ben een beetje getuige van geweest toen die kotter hier vast zat. Ja, in dat was heel uniek. hè? Want daar ja. waren jullie ook bij, ja. hè? Ja, ja, ja. We, uh, uh, het was eigenlijk geen search and rescue waar de KNRM voor staat eigenlijk... maar we hebben wel, uh, onze diensten aangeboden aan de bergers... Uh, om uh, eventueel te assisteren bij uh, de slepen, uh, zeg maar, of verbinding maken. Ja. Hey, Jan-Willem en jijzelf, ga je ook nog een beetje verlicht door het dorp? Of? Ik uh, <laughs> uh, ben uh, die dag uh, uh, bezig voor de KNRM. Ik uh, sta op het strand... Uh, of ik uh, zijn dorp. Begin uh, is de redder. Dat is een uh, animatiepop, uh, zeg maar. Uh, waar we Mr. een Mr. van Mr. de redder. vrijwilligers nee. in stoppen. Die, uh, <laughs> oh, jee. die staat bij uh, de start. Uh, uh, in ieder geval om de mensen ja. uh, uh, een mooi begin van de wandeling uh, te geven. Leuk. Om welke ja. datum gaat het ook weer? Zaterdag 17 februari. Oh, 17 februari. Volgende week al, ja. ja. ja. ja staat op de, je, ah. Volgens mij heb je Netflix geschreven. Nou ja, dat zijn wel een van de datums. Uh, uh, uh, morgen is ook weer een datum om uh, uh, niet te vergeten. Dan herdenken wij uh, de twee ongevallen uh, uh, die tijdens de oefening om zijn gekomen bij de KNRM. Oh, dus ja. uh, ja. dat is dus weliswaar gebeurd in 1937, maar dat doet je wel beseffen tot... Het, uh, Hoe doen jullie dat dan? Hoe gaan jullie het dan herdenken? We staan er uh, even stil bij uh, in het boothuis. Ja. En uh, uh, uh, uh, zijn toch... Uh, dingen waarbij je zegt... ja, wat wij Zwaar. doen... kan toch heel gevaarlijk zijn. Ja, en Iedereen moet de erbij houden. En ja. Uh, uh, toch even nadenken... van uh, hoe ze het vroeger deden. Dat zeg ik altijd maar. Hè. Ja. Uh, tegenwoordig met die boot. Wij zijn uh, binnen uh, twee keer gasgeven... zijn in die branding door. Maar vroeger waren ze twee tot drie uur aan het roeien... om die branding door te komen. En soms lukt het niet de eerste keer. Nee. Soms lukt het ook niet de nee. tweede keer. En er ja. zijn zelfs verhalen tot uh, de Zandvoortse reddingboot stuk was Tot ze naar wijk aan zee gingen om die boot daarop te halen. En tot ze nog de derde keer het water op gingen om nee, nee, toch mooi. mensen ja, te, redden. te redden. En dat. Daar ja. uh, uh, maak ik een hele diepe buiging voor. Om ja. ja. uh, um, um überhaupt deel te mogen nemen aan het reddingsproces, dan word je opgeleid, denk ik. Ja. Uh, wat voor termijn uh, staat daarvoor voor zo'n opleiding? Als je gewoon uh, uh, een vlotte leerling bent, laat ik maar zo zeggen. Nou, laat ik zo stellen, mensen die nieuw. Uh, ...binnenkomen bij de KNRM... ...en waarvan wij denken... Uh, ...dat heeft een toegevoegde waarde... ...doen eerst een snuffelstage. Uh, snuffelstage? Ja, uh, gewoon drie maanden... ...aan elkaar uh, snuffelen... Uh, uh, ...bevalt het die persoon... Je, ...bij de mag, KNRM. mag helemaal niet van me toe, hoor. Je mag niet in elkaar snuffelen. <laughs> nee, niet op die manier. maar uh, uh, Bevalt die persoon ons? Uh, uh, be, bevalt het ook andersom? Is er een klik... Uh, uh, dan zeggen wij, wij gaan die verbindenis aan. En dan heb je een opleidingsproject van twee, drie jaar eerst in, intern. Waarbij je allerlei uh, oefeningen uh, meemaakt. Uh, opleiding moet volgen. EABO, B, Vaarbewijs. Uh, en dan, als je daar klaar voor bent, dan krijg je een soort eindtest. Een week naar Muiden. Uh, met allerlei oefeningen. En dan ben je pas opstapper. Ja. Daarvoor ben je opstapper op proef. Okay. Maar, maar je, je moet fysiek, je, je moet fysiek ja, ja. natuurlijk ook wel in orde zijn. En er hè? zit een, uh, ook een sportkeuring aan vast. Ja. Want ja, ja, je moet ja. inderdaad fysiek uh, ja, uh, moet uh, goed, klaar uh, ervoor ja. zijn. Ja. En moet je dan ook uh, uh, per jaar of, of per seizoen, ik weet niet hoe dat werkt... moet je dan ook bepaalde trainingen doen? Uh, Wij hebben iedere maandagavond hebben we bootavond. En iedere zaterdagochtend hebben we oefening. Uh, ja. Kwart voor acht aanwezig. En die oefening doet tot ongeveer 12 uur. Ja. En uh, uh, uh, uh, je moet wel regelmatig opkomen. Want uh, uh, uh, je moet wennen aan het materiaal en aan de mensen. Omdat de samenstelling soms wisselend is. Ja. Je moet ook weten wat je van de andere kant kan verwachten. En tot je eigenlijk in de blind eigenlijk of maar je vinger zeker. En dan moet je het begrijp. goede touwtje krijgen. Of de goede handeling. En je moet het samen doen. Wennen aan nieuw materiaal ook. Bevallen die bootwagens? Werken jullie er al mee? Ja, het is een, uh, uh, uh, uh, een, een beest van een trekker wat ervoor staat. Het is echt een, uh, echt een uh, machtige machine. Uh, de vorige die had relatief een weinig bereik, want er werd die motor gewoon te warm. En uh, hier kan je veel meer mee rijden en het... Uh, want we gaan fluitend over het strand eigenlijk. Leuk. Ja, maar dan kom je bij de zee en, en die, die machine rijdt dan ook het gewoon het water in. Ja. En dat is helemaal waterbestendig, zeg maar. Die is uh, bijna waterbestendig, ja. Er zitten wat uh, luchtkleppen nog op, maar uh, oh. zo diep moeten we niet gaan. Nee. Hey, en hoe weten jullie nou bijvoorbeeld... Uh, uh, dat er muien zijn. Hè? want Dat is ook zoiets, hè? die stromingen, ja. ja. Waardoor mensen verdrinken bijvoorbeeld. Die... Ja, we hebben uh, uh, met name een paar ouderen... Uh, uh, binnen ons station... die de jongeren wegwijs... proberen te maken. Als je op de boulevard staat, gewoon aan te wijzen... van hé, hey, daar zie je het anders stromen. Daar zit een mui. Of oh, okay. Als je op de boulevard staat... en je gaat gerustig kijken naar de zee... dan zie je in sommige gevallen... zeker als het uh, app gaat worden... Dan zie je die hele mooie muisstromen. Je... Ja, jammer dat de mensen dat zelf niet zien. Hè, want de, jullie moeten altijd waarschuwen. Mensen letten daar ah, niet, de, niet. De mensen letten vaak op het strand... waar er weinig mensen zitten. Ja. En in het begin... de eerste mensen die zien de mui... die gaan daar niet zitten. Maar later op de dag denk je: hé, hey, wat is het daar die rustig op die plek. <laughs> Ja, ja, mensen zo staan er gewoon geval. echt maar niet ja. bij stil nee. uh, hoe gevaarlijk de zee kan zijn. Nee, dat is ja. heel en uh, hoe, hoe ver uh, in zee uh, begint het gevaar van zo'n mui? Hoe, hoe ver moet je lopen de zee in? Wil je daar risico mee lopen? Nou, soms als je al uh, tot je enkels in het water staat, slechts tot je enkels, voel je het al heel langs zee, je benen heen ja. stromen. Ja. En bij wijze van een meter verder kan er een zandgat zitten... waardoor je bij wijze van onderuit ja, straks, gaat. Ja, dat is gebeurd. Je hoeft maar één liter water naar binnen te krijgen. En dan Mijn uh, ja, ja, oefening. Ja, ja. Moet, je, moet er iets ja. aan denken, Willem? Wil jij me een beetje rustig? Ik word er helemaal angstig van. Kun je met mijn muziek een beetje... Met... Ik zal je eens even meenemen naar een oude stad. <tied>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 Die old town. En uh, Charlotte, ik hoop dat je, dat je een beetje de weg weet daar. Want, uh... Ben je wel tot rust gekomen, Charles? Ik ben nog nooit in het oude, oude gedeelte van Zandvoort geweest. Is dat zo? Ik mag daar niet komen. Als ik daar binnenkom, lopen, dan zeg ik maar wat kom je hier doen, man? <laughs> nee, alle Ik vind het best leuk, het oude dorp van Zandvoort. En het oude dorp is heel mooi. Hè? Ja, ja het Al die is oude vissershuisjes. En, uh, ja. en je moet mensen er echt op wijzen die niet uit Zandvoort komen om uh, uh, maar door het oude dorp eens heen te lopen. Ja. En hoe het allemaal is. Heeft het en, hoe, en dan denken, hoe was dat vroeger eigenlijk? Heeft ja. het Toon Hermans er ook niet gewoond? Je heeft hij gewoond aan de boulevard? Ja, nou, maar ook in het oude dorp? Nee, nee, niet in de, aan de boulevard. Heeft hij, in de Zuid-boulevard heeft hij gewoond. Nou, okay. nou. Maar, oh, oké. Maar, ze hebben me wel eens verteld. Maar ja, er zijn wel meer mensen die mij dan wat vertellen. Weet je wel. Maar hij heeft nooit in het dorp gewoond. Hij heeft nooit. Nee, nee. Nou, ik, ik zal degene die mij dat verteld heeft, <laughs> zal ik er even op aanspoelen. Nou, hij schijnt zijn toneelknecht wel, Johnny. Die, die ja, Johnny wel, maar die... Uh, ja, die achter... hebben hier ook nog een uitzending gehad, Johnny. Nee. Ja, wij, wij, die wonen wij achter niet achter de maar Oh, dat bedoel je. Uh, ja. Ja? ja, achter okay. daar, zo weet je wel die lagen, die ja. kleine woningjes. Uh, en oh. hij is daarvoor ook overreden. Hij is doodgereden daar. Oh, ja. Dat is heel, heel eng, ja. Oh? ja. Waarom, waarom weet je dat soort dingen? Ja, ja. Ik weet ik niet. Dat Gij is eng de... echt... hè, soms hè? Ja, die is gewoon een orakel van Zondvoort. <laughs> zo wordt ze ook wel genoemd. Dat is niet de naam hoor. Nee, nee, nee, nee. Ja Willem, merken jullie uh, iets van de klimaatverandering... als je het hebt over uh, nou, jullie werk? Uh, hey, we, we worden, wij worden allemaal bang gemaakt met de stijging van de zeespiegel. Ja. Uh, als ik hier langs de boulevard loop en dan dan uh, ja, constateer ik niet dat de zee is hoger als is ]zelf. dan als vroeger. Nee, alleen sommige perioden uh, uh, is het wat uh, extremer... Uh, soms uh, vaker stormen achter elkaar of uh, <tie> veel meer wind uh, of veel meer regen of uh, droogte achter elkaar. Uh, dat is denk ik waaraan we het merken. En uh, uh, uh, uh, als ik zie afgelopen uh, uh, maanden hoe vaker een stormpje is overgewaaid uh, ja. bij Zandvoort, denk ik, uh, dat heeft toch ja, wel mee te het, maken. Dat soort dingen, ja. maar, maar niet per se op het water. Er daar, daar lukkig... is geen verschil met vuur, zeg maar. Nee, soms nee. zijn de golven nog steeds te hoog <laughs> ja. of te laag. Ja. water is dan net zo nat. <laughs> ja, Dat ook. Ik. Zout, zilt. Ja. Dat, ja, dat ja, viel ja. mij ook op. Ik was van de week even op de gang, en ik dacht, nou, Tot nat het water. Ja, We kunnen niet allemaal die man zijn die over het water loopt. Hè? Dat, uh... Nou, heb je dat gezien van die uh, Mindfuck? Uh, Pardon? Mindfuck, dat is uh, die, die meneer... ik uh, ja, heb steeds meer gekke Engelse woorden. Nee, dat is een uh, meneer op de tele, nationale televisie. Die, uh, illusionist, ja. die illusionist. Die illusionist. Uh, en die had weer een, een, een andere uh, collega-illusionist. En die... Uh, je heeft over de Theems gelopen op het water. Net of, ja, of Jezus daar liep bij wij spreken. Ja. Hè? Dus, dus, nee, serieus hoor. Ja, is best, je je ja. denkt, Gerry, kijk maar. Die denkt, ja, die, man is, <laughs> die man is nooit serieus, die duif. Maar, nee, die kan als, nee, serieus. Dus, dus er zijn hele rare. Uh, ik weet niet hoe die het deed hoor. Het blijft Ging natuurlijk. Ik onder zijn voeten dat hij, dan, dat hij bleef. Nou, het blijf, het, wel, het blijft dan? natuurlijk een illusie. Het blijft een ja, illusie. altijd. Ook ja. Ja. Ja. Ja, okay, oh, illusie. Dus die, maar, maar die was nooit op tijd. Want iedere keer was hij te laat zien. Dus ik moet doen, was hij altijd te laat. En wie was dat al? Hans Klok. <laughs> It doesn't have to be a lover Just a friend Just a friend Be somebody Who wants to help A lonely man It doesn't have to be A lover Just a friend Just a friend Koos, Hans, Hans Vermeulen. Hanse, oh, Hans Vermeulen. Hans Vermeulen. Ja, dat... Ja, ja. Ja. Waarom lukt het vrouwen nou nooit om een lief zacht vriendje te vinden? Wat? Zacht vriendje? Waarom lukt het vrouwen nou nooit om een lief zacht vriendje te vinden? Spreek je nou voor die jezelf of, uh? Nou, die hebben al een zacht vriendje. <laughs> ja. Nou, zo ja. Ja, nou. Uh, nou. verder. De, de, Want, uitleg, de uitleg kunt u vinden op teletextpagina Ja, ja, ja. ja. maar uh, wij, wij hadden een verzoekje, hoorde ik dat nou? Ja, ja, ja. ja mijn, mijn, mijn zoon Sander, die, die is uh, in Tolen, woont in Zeeland. Die woont ook aan de haven. Maar Echt? er liggen geen boten van de KNRM. Uh, nee, in Tolen nee, niet. Nee, nee, nee, nog nee, niet. Nog, nog, nog niet. Nog nog niet. niet. Nee. Gaat wel komen. Ik heb een aanvraag oh. gedaan. Ja, oh. ik heb het formulier gevuld. Ja. Kennen jullie ook naar tolle komen? <laughs> Nou ja, als je een paar miljoen erbij doet... dat kan denk ik wel grijpt worden. Ja. Sander, zo dadelijk... ik heb mijn collega Willem Bruist... heb ik een bruisend advies gegeven... om een mooi nummer van Toto op te zoeken. En gelet op de reddingsbrigade. hij zegt, nou, we houden de lijn vast. We hold the lijn. Dus die komt er straks voor je aan. Nou, nou leuk. Maar we zijn bezig voor de reddingmaatschappijen. Ja, nu wel, hè. Niet, niet voor de camera. Hé, hey, Wim. Ja. Oh, je, je, je hebt ervan gestart. Nee, ja, natuurlijk. Oh. Ik denk, jij bent klaar en je gaat toch geen gedicht doen, dus... Uh. Nee, ik ga... Nee, nee. Hij komt er zo aan. Hij, nee, hij ik wil nog eventjes... Want, want jij, jij wilde nog iets aangeven over 25 mei of zo. Nou, 25 nou. mei, open dag. Open dag, oh, open de dag. open dag van de KNRM. Oh, leuk. Ja, maar dat is landelijk, hè? Dat is de landelijke uh, reddingbootdag... waarbij ja. alle KNRM-stations uh, open zijn uh, uh, voor belangstellenden... en waarbij de donateurs uh, eventueel mee kunnen varen... met een ritje op de reddingboot, zeg maar. Ja. ja, dat is niet die reddingsboot die in zijn draaimolen staat natuurlijk, hè? Even voor de duidelijkheid. <laughs> Nee, nee. paarden en, en, en kamelen ja. mogen niet meer. Maar reddingsboten vind je ja, straks ik vind ook... Nou, je, je hebt nog steeds ja. bij Ameland een, uh, uh, een paar keer per jaar een demonstratie... Uh, de lancering van de reddingsboot met paarden. Echt waar? Oh, dat, ja, ja dat, is oh, klopt. dat is de oude. Dus dat is mooi. Ja, dat, dat is, is heel, heel mooi. mooi. Op eilanden doen ze ja. dat toch? Misschien ja, ook maar ze gaan open. ook wel eens uh, ja, het land het in. Uh, oh, zeg maar, het maar, uh, oh, leuk. Dat hebben ze voor toch ook gedaan ging met paarden. Dus Heel vroeger uh, deden ja. we het uh, met paarden. Ja. En uh, ja. toen uh, later met de Blauwe Olifant, zoals dus SeaTrekker. Uh, blauwe Olifant? Heette. Ja. Blauwe olifant ja. ja, en dan wist het hele echt? dorp dat de reddingboot uitging. Want uh, die Blauwe Olifant had ijzer rupsen. Oh, dat hoorde je dus natuurlijk. Dus uh, uh, oh, als hij ging nee. rijden, dan wist het dus hele dorp. Uh, er is iets aan de hand, want ja. de, de reddingboot uh, ja. oh, is aan het ja. rijden door de dorp. Uit. Er was, er was geen Lans toch? een hele oude trekker met een groot wiel aan de zijkant. Ja, we hebben diverse he? versies gehad. Ja. Ja. Leuk, een leuke ja. naam. Ja. Onze uh, historicus van de KNRM, Jan uh, van Keulen, kan je er alles over zeggen? Ik zal heel oh. van de Weebel alleen bellen, komt wel goed. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat, dat, dat, dat nummer van Toto wat ik net hoorde, vol, vol, volgens mij was dat aan Kent Snap Loving You. Of zo. Ja, die wilde je toch? Nee, Hold the Line. Hè? Ja, Hold the Line, die heb ik even vastgezet. Oh, <laughs> ja, dat doen we deze eventjes. ja <laughs> Sam? Voor <Sander. coughs> wie? Sander voor jou. Oh. Ja, een verzoeknummer. Ja, eigenlijk ook weer niet. Maar ook weer wel. En ook weer niet. Ja, wat is het nou? Het is, uh, ja. het is een... Uh... Maar het is in ieder geval voor Sander. Ja, ja het was voor Sander. Voor Sander in Zeeland. In Tolen. Ja. Kijk. Ja. Dit was Toto, hè? Uh, Toto uit Tolen. Ja. ja. Je, je hebt ook nog uh, de Lotto. De Lotto heb je. je ook nog. De Staatsloterij. Ja, precies. Ja. Waar gaat dit naartoe? Nee, dat gaat nergens naartoe. <laughs> Ja, goed. Maar 25 mei, wat, wat kunnen we dan verwachten uh, landelijk? Want je zegt uh, wel iets aan. Nou, uh, in Zandvoort uh, hebben we, uh, als het goed is, een uh, aparte uh, uh, dag. Uh, daar wij dan uh, ons boothuis aan het verbouwen zijn. Ja. Uh, uh, uh, uh, en dan zullen wij onze open dag op het strand gaan houden. Ja, dat wordt wat, wat leuk. En dan uh, zullen we wat attributen, uh, uh, filmpjes, uh, informatie uh, kunnen verstrekken. Wat de KNRM doet. Ja. Uh, uh, eventueel uh, de reddingbootwinkel met uh, kleine snuiterijen uh, uh, is, is dan ook beschikbaar. De kralen en een Ja, ja. bijna ja. wel. Uh, en uh, voor donateurs uh, die kunnen ook uh, meevaren uh, dan. Uh, als ja. de omstandigheden zodanig zijn dat wij gasten aan boord kunnen nemen. Ik zit uh, iedere keer al uh, in te bedenken om Charles op die boot te gaan. Als verslaggever. Camera mee. <lacht> ja, ja, mijn camera mee. Ja, ja, ja. Uh, de camera. We geven we altijd onder... wel de waarschuwing: alles kan nat worden. <laughs> ah, ja, en sommige wel. mensen willen graag nat worden. En, en ja. in sommige gevallen staan we dat ook toe. Dan pakken we een golfje en dan. Ja, dat uh... doet ja. Hij, hoor. Ja. Hoe kijk jij ja. nou aan Jan-Willem? Uh, uh, uh, voor de luisteraars nog even uh, uh, in de studio: Jan-Willem van Den Bout. Hij is al 23 jaar werkzaam bij de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM. En nou wil ik van hem weten, Jan-Willem, hoe kijk jij tegen pleziervaart aan? Want ook op, uh, ja, op grote wateren uh, komen mensen wel eens in gevaar. omdat ze niet goed weten hoe ze met, uh, met, met de vaarregels om moeten gaan. Zeg maar. uh, gelukkig, uh, de Noordzee is er relatief veilig. Maar ja. uh, inderdaad, iedereen kan een bootje huren. Uh, uh, uh, en het water op gaan. En uh, als ik soms de verhalen hoor, met name op het IJsselmeer en Markmeer, uh, uh, dan gaan sommige mensen met totaal geen kennis. gaan het water op. Ja. En hebben bewijs van Google Maps, dat is hun route uh, verkennen. En dan uh, staan ze vreemd kijken als ze bewijs van hun boot vastvaren op een, uh, op een strekdam of te uh, ja. ondiep water. Ja, en dan denk ik van... Uh, uh, ben jij ook van de pleziervaart of zeg je van... Uh, hmm. Nou, ik besteed genoeg tijd aan de camera en <laughs> ik heb bijna geen tijd om uh, pleziervaart uh, te maar hebben. Wat, wat rijden je voor auto bijvoorbeeld? Een golf? Ik nee, nee. Ik vaar liever op die golf dan. Weet je wat, wat, weet je wat Putin voor, auto, hè? Nou? Een landrover. Ja, dat zijn toch geen, grap, ja. ge, geen grapjes. Nou, we hebben wij toevallig één luisteraar in Rusland, nu ook niet meer. Ja, nou, of misschien een hele uh, Arsenaal-luisteraars uh, die ja, dat bij ja, is. Ja, dat ja. kan ook ook. Toen zoek ik gewoon weer mijn nummer Wodka Wodka ook. <laughs> ja. uh, Jan-Willem, uh, ik kijk naar mijn klok en uh, het gaat naar tien uur. Misschien wil jij nog wel iets kwijt voor de luisteraars. Dat je zegt van nou, als het gaat om de KNRM... dan wil ik dit toch nog wel eventjes bekendmaken of, of uh, ja, promotie... Nou, uh, uh, laat ik zo stellen. Uh, de KNRM bestaat uh, uh, dankzij donaties, legaten en erfenissen. Uh, dankzij uh, dat soort initiatieven kunnen wij redden. Uh, uh, wil je donateur worden? Bekijk onze site uh, www.knrm.nl en uh, zoek onze lokale station op. Uh, we hebben een aantal uh, ook uh, uh, gullere donateurs. Uh, die noemen we reders. Uh, uh, die betalen... Uh, een veel hogere bijdrage. Uh, uh, uh, er zijn een aantal initiatieven binnen het dorp. Uh, uh, dankzij hen kunnen we nog meer uh, uh, uh, uh, redden. Uh, de nieuwe bootwagen is bijvoorbeeld door één persoon geschronken. Weet je wat dat zo'n zo wagen kost? Uh, in totaal de bootwagen en trekker... dan zit je toch uh, 4,5 ton te denken. 4,5 ja. miljoen wow. bijna. Ja, en uh, uh, in 2005 planning is 2025, krijgen we een nieuwe reddingboot. Die kost tegenwoordig al 1,4 miljoen. 1,4 miljoen? En wordt miljoen. dat ook bekostigd door, door donatuur? Die wordt ook bekostigd uh, dankzij uh, donaties, legaten of uh, erfenissen. erfenissen ja, ja. Ja, en, uh, dankzij... Je zou bijna zeggen dat ze geen redding meer gaan, als dus het geld gaat. Zo. So. <laughs> nee, maar ja... Een nou, ja, anderhalf miljoen voor een boot... 1,4, hè? Nee, anderhalf. Nou ja, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik neem het mee. ruim, de inflatie, de inflatie komt erbij. Nou ja, oorspronkelijk was die uh, 1 miljoen, maar uh, door alle gebeurtenissen met corona en uh, duurder ja, grondstofprijzen is hij naar 1,4 gegaan. Ja. Ah, dat geld, hè? Ja. Ja. Ja. En uh, hoe groot is zo'n boten? Hoe lang? Die is uh, 11 meter uh, oh, ja. dan uh, groot, maar die is weer een stuk comfortabeler, een stuk stiller. Uh, uh, uh, ja. En, en dat is een, denk ik ook inclusief allerlei uh, reddingsmateriaal aan boord. Hè? Want uh, apparatuur om mensen ja. te redden. Ja, klopt. Wij zitten uh, zeg maar vol ja. met de snuiterijen. <laughs> uh, uh, zeg altijd maar. Snuiverij. Ja, een raderenplotter. Uh, uh, ja, rijk. Nee, reddingsmiddelen, touwen. Ze, ze smokkelen ook koken, die jongens van de elkaar. Ja. <laughs> nee, nee, nee, nee. nee Koken, nee, nee, nee, nee. Dat Blijven we ver ja. van buiten. <laughs> ja, nee, doe maar niet. En bootjes. Ook een klein bootje, ook, geloof ik ook. Hè? Zit dat er ook op? Zo'n opblaasboot? Nee, nee, nee, die zitten op de, zit de grote havenboten. Die hebben een oh, klein uh, oh ja. daarvoor Een klein bootje geen... wat dan achter ja. de dingen. Ja. Ja. Ja. Wij hebben daarvoor geen plek. Oké. Okay. <laughs> hey, met een volle tank brandstof op zijn boot, hoe lang kun je varen met zo'n boot op zee? Wij kunnen echt zeven uur vol uitblazen. Echt uh, uh, alleen maar vol gas. Ja. Dus als jij uh, wat rustiger vaart, dan kan je veel langer op het water blijven. Ja. En hoort hoe uh, hard vaart zo'n boot? Uh, uh, ruim 30 knopen, dus is dus, uh, ongeveer 60 kilometer. Dat is hard zat op het water is hoor. Heel hard, ja. uh, het water kan soms keihard zijn. Ja, ja. Dat is, dat. ik ben wel eens gevallen uh, plat op mijn buik in het zwembad. Nou, dat ja. voel je wel hè? Dat voel je wel hoor. Ja. Ze, hebben het, ze hebben het er nog steeds <laughs> over. Ja, ja, ja. ja het is ja, ja, ja. nog steeds wat water. Ja, alles ja, uh, uit. Het was het stoop in overveen, ze hebben het bad wel meteen gesloten. <laughs> Hey, maar wij gaan naar de klok van, uh, van 10 uur. Uh, Jan, ja. hartstikke bedankt. Leuk ja, dat leuk. je er was. Heel bedankt en, uh, dat je er mocht ja. zijn. Bij deze uh, heb je alweer een uitnodiging voor de volgende keer. En ik wil graag na, namens uh, Niels.nl, Zandvoort.niels.nl... maar ook Haarlem en andere gemeentes... graag een keer bij jullie langskomen om, om een leuk artikel te maken. Een promotieartikel. Je bent altijd welkom. Kijk, en ik wil je graag uitnodigen voor Reddingbooddag 25. Maar ik kan je meevaren. Maar, maar oh, je leuk. kan dat word hè? Die oh, waar heel goed gezegd. Heel goed gezegd. Hé hey, jongens, bedankt hè. Yes. There's a long nose to the old witch which she pushes speaks some man. you